De man van 58 dacht dat hij een tas met twee vuistvuurwapens op het dak van zijn auto had laten staan toen hij naar de schietclub was gereden. Maar later bleek dat de tas in de auto van zijn dochter lag. In een ziekenhuis in Nigeria is de Keniaanse Nobelprijswinnares Wangari Matai overleden. Wangari Matai was de oprichter van de Green Belt Movement, een organisatie die zich richt op verantwoorde landbouw en op vrouwenrechten. De beweging, die zich fel verzet tegen het kappen van Bos... heeft sinds 1977 over heel Afrika ruim 30 miljoen bomen geplant. In 2004 kreeg Matai de Nobelprijs voor de Vrede... voor haar bijdrage aan duurzame ontwikkeling, democratie en vrede. Wangari Matai was 71. Het miniatuurstadje Madurodam gaat op 1 november dicht... voor een ingrijpende verbouwing. Madurodam viert volgend jaar zijn 60 ste verjaardag... en krijgt dan een moderne jasje.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 Het weer in het oosten, vanochtend nog zon... maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vooral vanmiddag kan er dan wat regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 18 graden op de Wadden... en 22 graden in Limburg. Morgen en de dagen daarna weer zonnig nazomerweer. ANWB Verkeersinformatie. De spits loopt langzaam af. Het drukste moment van de dag is al achter ons. Een aantal bijzonderheden zijn er nog. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor de afgrit Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Dat schiet op de parallelbaan, de nasleep van een ongeluk. De nasleep van een aanrijding ook op de A28 Assen Hoge Veen voor de afrit Westerbork 3 kilometer. Vanaf Zwolle naar Utrecht, de A28, tussen Nijkerk en Leusden nog langzaam rijden over 9 kilometer. En op de N35 vanaf Almelo naar Zwolle tussen Heino en Wijtmen 5 kilometer. Hey.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 Kijk op abnamro.nl slash bedrijfsoverdracht voor meer informatie. ABN AMRO, de bank anonu. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Europa heeft afgelopen weekend in Washington bij het IMF... beloofd echt alles te zullen doen om de eurocrisis te bezweren. Maar ja, concreet, dat werd niemand. We zijn benieuwd hoe beleggers reageren vanochtend na dit weekend... en na een week van aanhoudend donkerrood op de schermen. Hoort u zo meer over. Eerst naar onze correspondent in Afrika, Kees Boeren. Want de Keniaanse milieuactiviste en politica Wangari Mouta Matai is op 71-jarige leeftijd overleden. Keniaanse media melden vanochtend dat ze in het ziekenhuis in Nairobi is overleden. Wangari Matai kreeg voor haar werk op het gebied van duurzame ontwikkeling en de mensenrechten... in 2004 als eerste Afrikaanse vrouw de Nobelprijs voor de vrede. Afrikaanse correspondent Kees Broeren. Dus uh, Kees, haar overlijden en ziekte komt blijkbaar onverwachts. Ja, het was niet zoveel mensen bekend dat uh, Wangai Matai in Nairobi in een ziekenhuis was opgenomen voor behandeling aan kanker. En uh, gisteravond kwam dan haar familie met het bericht dat ze is overleden. En dan denk je in uh, Nairobi meteen is ze overleden aan kanker of is ze overleden aan de behandeling voor kanker die ze in het ziekenhuis kreeg, Want niet elk ziekenhuis helaas heeft wat dat betreft een even goede reputatie. Maar goed, laten we aannemen dat ze bezweken is aan de ziekte. was niet bij veel mensen bekend en in die zin uh, was het uh, behoorlijk onverwacht en ook een redelijke hier in Kenia om uh, van haar overlijden te horen vanochtend vroeg. Ja. Zij kreeg de Nobelprijs voor de Vrede. onder andere vanwege haar inzet voor uh, duurzame ontwikkeling en mensenrechten, vooral vrouwenrechten. Ik, uh, is ook oprichter van de Green Belt Movement. Wat deed haar organisatie? Haar organisatie was uh, vooral bekend door het planten van bomen... en het uh, promoten van het uh, planten van bomen als uh, ja, milieubescherming... als vorm van milieubescherming in Kenia, maar ook elders in uh, Afrika... en eigenlijk over de hele wereld. Daar werd haar Green Belt Movement heel bekend mee. In Kenia zelf was ze ook bekend als... Politiek activisten als iemand die ook met name in de tijd dat president Mooi aan de macht was... en dat was tot 2002 in Kenia... streed tegen politieke projecten die ten koste gingen van de natuur... En daar uh, heeft ze hier grote faam meegekregen. Maar later is ze zelfs de politiek ingegaan. En zeggen haar critici: is eigenlijk uh, haar stem tegen de politiek en voor politieke hervormingen toch een beetje verstond. Men was ontzettend trots in Kenia toen zij in 2004 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Inderdaad, als eerste Afrikaanse vrouw. Maar men vroeg zich toch twee dingen af. Op de eerste plaats waarom eigenlijk krijgt iemand die vooral milieuactivist is... een prijs voor de vrede? En op de tweede plaats gaat zij nu ook uh, de statuur zeg maar, die ze krijgt... naar aanleiding van die prijzen ook gebruiken... om ontwikkelingen in eigen land ook verder te ondersteunen. En dat laatste, vinden veel mensen, heeft ze toch allemaal al niet sterk gedaan. De laatste jaren was ze in Kenia weinig actief. In het buitenland wel, maar vroegen veel Kenianen af... wat hebben wij nu eigenlijk overgehouden aan die vrouw en haar activisme die die grote buitenlandse prijs heeft gekregen. Oké, okay. Kees Broeren, dankjewel. Gaan we naar de opening van de beurzen. Europese beurzen zijn zojuist weer open vorige week. Maar zei het al, moesten beleggers behoorlijk inleveren. Economie-redacteur Mikkel Merel Stikkaloren... bij die schermen waar de koersen binnen flitsen. Hoe staan ze ervoor? Uh, niet zo goed. We zien lagere openingen van 1 tot 1,5 procent in, uh, in Europa en Nederland, de Ajax... Zo'n 1,4 lager op 261 punten. Ja, En je ziet eigenlijk, Lara zei, het had het er net al over... die beloftes van Europa tijdens de IMF-vergadering dit weekend... het haalt allemaal niks uit. Ze zeggen, we doen er alles aan om de schuldencrisis te lijf te gaan. De druk is ook flink opgevoerd door onder meer de Verenigde Staten. Die willen dat Europa nu eindelijk is doorgaan pakken. En beleggers willen dat ook. Vergaande maatregelen willen ze die de markt in één klap zullen overtuigen. Maar ja, dat uh, zit er allemaal nog steeds niet in. We wachten nog altijd op goedkeuring van het Europese hulpprogramma... dat al in juli is uh, bekokstoofd. Dat nou, duurt waarschijnlijk nog een week of twee. En zelfs dat zal waarschijnlijk nog niet genoeg zijn. We zijn alweer ingehaald door de werkelijkheid. Het noodfonds van 440 miljoen euro wordt als onvoldoende uh, gezien. En er wordt wel gewerkt aan een oplossing om dat op te hogen... Maar het is er allemaal nog niet. Nee, En zo zijn er elke week wel weer van die momenten... waar iedereen zijn, uh, ja, hoopt dat er een doorbraak komt. Zijn er, zijn er deze week weer spannende momenten voor beleggers, Merel? Uh, Jazeker, want um, Griekenland, de, uh, de trojka gaat terug naar Griekenland deze week. De, de inspecteurs van de ECB, EU en uh, de Europese Centrale Bank, EU en IMF... Uh, ze gaan kijken of Griekenland nu eindelijk genoeg maatregelen heeft... Uh, voldoende op schema ligt met maatregelen om de volgende tranche te krijgen, de volgende lening van 8 miljard. En ja zo niet, dan zit Griekenland al half oktober zonder geld. Dus dat wordt nog wel zeker even spannend. Morgen al in Griekenland een omstreden belastingmaatregel op onroerend goed... die door het parlement moet worden geloodst, waar nu al veel om te doen is. Dus ja, dat wordt zeker iets waar beleggers, wat beleggers zullen volgen. En ook donderdag wordt een spannende dag in Duitsland... want dan stemt het parlement daar over het Europese hulpplan voor uh, ja, dat Europese hulpplan van, van jullie, waar ik het net over had. En in Duitsland, is is altijd veel weerstand tegen uh, hulp aan Europa. Dus ook dat wordt goed gevolgd. Okay, nou, en Merkel heeft inmiddels gezegd dat zij denkt ja. dat dat noodfonds er gaat komen. He? Merel, dank je wel weer. Tien over negen, dit is het Radio 1 Journaal. Mark-Robert is nog steeds op het strand bij Vlissingen. Hij probeert het raadsel van ritme op te lossen... want wie of wat veroorzaakte die ontploffing van dat kleine Casson daar aan de kust... Mark Robin is daar nu op het strand met een getuige en met een springstofdeskundige... de hele ochtend al op zoek naar aanwijzingen, naar clues. Maar eens luisteren of hij nog wat heeft gevonden. Als je vandaar uh, je vloeistof uitgegooid hebt... We hebben hier een... Je, uh, je pot want die, die, Hier ligt een potje, jongens, een glazen pot. Die jongens noem ik ze maar, die zijn toch die kant opgelopen... want die hebben vanaf de slagboom toegezien totdat de plof plaatsvond. Er ligt hier een potje. <laughs> Meneer Verkouteren, springmeester... Kunnen we iets met het potje? Ik kan er helemaal niks mee. Nee. Kunnen we niks mee? Ik kan er niks mee. Ik ben ook niet deskundig op het, uh, het zelfmaken van bommen. Hoor. Maar is het een zelfgemaakte bom geweest? Dat is de vraag. Dat, dat is überhaupt de vraag. Maar je, je kan van alles, alles kan je laten ontploffen als je maar weet hoe. Hey, Andres Breivik heeft dat in, uh, in Oslo ook gedaan. Dus uh, als hij het kan, dan kan iedereen met een beperkte verstand uh, zoiets doen. Wat vinden wij nou van deze situatie? Is dit zorgelijk? Moeten we, met iets, moeten we ergens bang voor zijn? Nou, als mensen dit uh, dagelijks gaan doen, dan moeten we wel ergens bang voor zijn. Want dit is natuurlijk niet, uh, niet helemaal uh, gezond. Het is een uit, uit de hand gelopen jongenschap, Als ik uh, de boer mag geloven, die mensen heeft weg zien rijden. En als het dus een, een, een leuk chemisch experiment was, nou, dan was het een experiment wat, uh, wat niet herhaald uh, hoeft te worden, wat dat betreft. Uh, u vertelde eerder vanmorgen, uh, in, ne in Nederland heeft u zoiets in uw carrière nog niet meegemaakt, maar u kent wel een verhaal uit Duitsland. Vergelijkbaar. Uh, op vrijdag was er een enorme knal. Hele het hele dorp liep uit, mensen gingen allemaal kijken naar, uh, naar de plek waar, uh, waar de rookwolk vandaan kwam. We zag een enorme krater en men had het idee van: oh, nee, er is een meteoriet ingeslagen. Voor het eerst echt een plek waar vers een meteoriet is ingeslagen. Heel de media van heel de wereld dook erop af, de hotels, de restaurants in de buurt, helemaal vol. En uh, op maandagmorgen uh, kwam de ambtenaar weer op zijn uh, kantoor. En die zei, ja nee, ik heb hier een vergunning liggen om... Uh daar een drinkplek aan te laten leggen door de boeren. Die had wat uh, springstof in de grond gedaan en dat tot ontploffing gebracht... maar had iets te veel springstof in de grond gedaan. Maar goed, de drinkplaats was aangelegd geheel volgens de regels. Dus uh, alle uh, media en uh, uh, aanverwanten dropen weer af. Het paniek om niks geweest. Nou ja, paniek om niks. Nou, ik, maar maandag... denkt u dat hier ook bij? Nee, het is, het is nu maandagmorgen. Ik hoor nog geen ambtenaren met verklaringen komen. Dus nee, nee, nee, dit ziet er heel anders uit. En het is doodzonde om die monumenten te slopen. Maar u vertelt dit verhaal over Duitsland... omdat u toch ook rekening houdt met dat het misschien wel veel minder erg is... Dan het, ...dan het nu gespeculeerd wordt. Nou, dan houden mensen hun mond die waarschijnlijk meer weten... ...en misschien valt het uiteindelijk allemaal wel mee. Ondertussen is er een uh, wit autootje met uh, oranje lichten aankomen rijden. En er is een meneer uitgekomen met een oranje uniform aan. Het lijkt me verstandig dat ik daar even naartoe ga. Misschien heeft hij nog wel clues. Rijks, uh, wa het waterschap zit Is dat het waterschap? Zullen we even naar hem toe gaan? Ja. We laten het uh, ontplofte kesson, kleine kesson achter ons... En klauteren nu weer tegen uh, de dijk op. U kwam even kijken? Ik kwam even kijken, ja, klopt. En heeft u nog clues? Wat heeft ik... u nog aanwijzingen? Nee, ja, totaal niet. Want ik ben op zoek naar aanwijzingen. Ja, nou, ik, ik had geen aanwijzingen. Ik, ik, ik had de ploffers niet gehoord. Maar ik had het natuurlijk uiteraard over de, uh, over de radio gehoord. Uh, dat het inderdaad hier uh, wat gebeurd was. Ja. Dus. Nou, en daar staan we dan? En daar staan we dan, ja. Nee, ik ben de hele ochtend al bezig op zoek naar aanwijzing, maar ik moet toch eerlijk zeggen, het is mij ook niet gelukt om nee. het op te lossen. Nee, mij ook niet. <laughs> Nog wel één vraag. Even aan meneer de campingbeheerder. Want u vertelde vanmorgen in de uitzending... dat er vaker rare dingen hier op het strand gebeuren. Ja, dat maar niet... Eh. Criminele dingen, zei u? Ja, er gebeurt wel meer. Dat, wat dan? Uh, wat, wat, wat voor criminele dingen? Nou, Er wordt wat handel gedaan, uh, in vuurwapens bijvoorbeeld. Uh, als je de borden hier in de polder bekijkt, zitten overal kogelhaten in. Uh, maar ja, dat is allemaal wel bekend. En uh, als je er wat van uh, vraagt of meedeelt... ja, dat hebben we in onderzoek. Maar er wordt uh, heel weinig aan gedaan. Ik hoop voor u dat het snel opgelost wordt. Dat hopen wij ook. Dank u wel. Ook bedankt. Hè. Het is niet alleen maar feesten. En kijken naar films op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Er wordt wel degelijk gesproken over serieuze onderwerpen zoals de financiële toekomst van de film. Hoort u zo meer over. Eerst naar Kees Kwaks voor de verkeersinformatie. Kees. Lara, het was bijna een spits volgens het boekje. zijn nooit verder gekomen dan 140, 150 kilometer. Normaal voor een maandagochtend. Er staan nog drie opvallende zaken. De A28, Assen hogeveen Voor de afrit Westerbork drie kilometer. Dat was een aanrijding. A28 Zwolle richting Utrecht, langzaam rijden tussen Nijkerk en Leusden over 9 kilometer. En de laatste, de N35 Almelo richting Zwolle, tussen Heino en Wijdmen 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De toekomst van de Nederlandse film ligt in Europa. Internationale samenwerking blijkt voor de filmsector erg belangrijk... en dat is dan ook een veelbesproken onderwerp op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Jeroen Wielaert sprak erover met Doreen Bonenkamp directeur van het Nederlands Filmfonds. Kijk om je heen vanaf het balkon van het festivalpaviljoen op de Neude, hart van het filmfestival Utrecht. En kijk naar het beeld van de Nederlandse film. Veel bezoekers en veel premières. Zonder, ook een beeld, echte uitschieters, doorheen Bonenkamp. Het is een heel breed programma in Utrecht. Uh, ik zie ook inderdaad ontzettend veel bezoekers, ook heel veel filmprofessionals. En dat is ook waar dit festival echt over gaat, over die interactie tussen het publiek en de professionals die de films maken. Nee, op dit moment gaat het met de Nederlandse film echt heel erg goed. En ook aan het einde van het jaar staan weer een aantal hele grote publieksfilms gepland. Dus ik verwacht dat het marktaandeel misschien wel eens echt heel optimaal kan zijn dit jaar. Dus dat is hartstikke belangrijk aan de ene kant. Aan de andere kant zie je in de resultaten van het afgelopen jaar, als we terugkijken naar 2010 dat de internationale samenwerking enorm is toegenomen. 30% van de stijging van het productievolume, dat zijn alle budgetten waar de films van zijn gemaakt... Uh, is tot stand gekomen door internationale samenwerking, door co-productie. En dat is zeker voor de toekomst waarin we natuurlijk met veel minder middelen moeten kijken... op welke manier we nog zo'n stevig marktaandeel kunnen bereiken... en een internationale positie kunnen houden. Heel belangrijk om daarop in te zetten. Hier geen europa -fobie. Nee, grote Europa-liefde onder de filmmakers. film beweegt zich helemaal in een internationale wereld. Dat kun je helemaal niet geïsoleerd in een land organiseren. Dat kun je wel doen, maar dan blijf je echt heel erg klein. Het is een, een zeer competitieve sector. Dus het, het gaat echt wel om dat je, je moet investeerders aantrekken om je producties te maken. En het geld wat er voorhanden is in, in ons land is gewoon simpelweg te klein om dat alleen maar hier te organiseren. Dus daarvoor moet je internationaal samenwerken dan is er voor 2012 al een korting van 10 miljoen euro aangekondigd. Maar dat klopt niet? Nee, die klopt niet. Volgend jaar is de korting bij het fonds in ieder geval 1 miljoen. In 2013 dan daalt het budget met 10 miljoen. Maar daarnaast komen er ook nog een aantal extra taken bij. Zo moeten wij ook hè, zwaarder in uh, festivals uh, investeren. En daarnaast moet er meer naar talentontwikkeling. Uh, we moeten stevig in blijven zetten op de internationale samenwerking... maar wel met een veel kleiner budget. Je merkt dan dat de producenten gebundeld in een vereniging, echt met z'n allen zoeken... naar nieuwe vormen van financiering, nieuwe vormen van distributie. Digitalisering speelt een erg belangrijke rol. Het uh, is voordelig, omdat je niet meer met grote rollen hoeft te slepen. Je kunt je marketing ook doen via de nieuwe social media. Maar het is ook een sfeer van... oké, okay, we zoeken samen naar uh, nieuwe wegen, maar eigen film eerst... Natuurlijk. Je moet altijd je eigen broek ophouden. Dus het is ook goed dat mensen daarvoor kiezen. Ze moeten zich ook stevig op hun projecten focussen. Maar waar we nu mee zitten met dit probleem... Uh, dat als er helemaal niks gebeurt, het aantal films zodanig zal, uh, zal dalen dat je er eigenlijk geen goede industrie meer op kan draaien... want dan gaan er allerlei schakels uitvallen. Want het gaat er vooral om dat we in Nederland blijven investeren in de, in de bedrijvigheid, Dus dat ook geld uitgegeven wordt in Nederland... waardoor je een hele industrie op poten kan houden. En dat kan je doen door heel veel Nederlandse films te maken... en het geld hier uit te geven. Maar dat kun je ook doen door naar een combinatie te zoeken van hoe word ik weer als land aantrekkelijk om buitenlandse films aantrekken... om hier te draaien, om hier met onze professionals te werken. Daar gaat de indust uh, industrie uiteindelijk op vooruit. Maar kun je inhoudelijk met uh, de Bende van Os aankomen? Ja, die is ook helemaal Nederlands gefinancierd, ja. Bende van Os. Dus die is dan wel heel erg hierop gericht. Maar dat neemt niet weg dat dergelijke films ook naar festivals kunnen rijden. Het Nederlands Filmfestival in Utrecht wordt ook gepraat... over de toekomst van de Nederlandse film en met name over geld. En dat moet uit heel Europa gaan komen. Ik hoort een bijdrage van Jeroen Wieluart. 10 minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een beetje zoals een nou, tocht zonder dokkem. Zo voelen ze zich in het Vlaamse Gerardsbergen. Omdat de Ronde van Vlaanderen er volgend jaar niet meer langskomt. Bewoners en wielerfanaten trokken gisteren in een symbolische rouwstoet de beroemde helling op. En Joris van Poppel, onze correspondent, liep mee. Een smal paadje met kasseien. De harmonie stapt naar boven. Mensen in wielspak, we krijgen een papieren doodskist. We nemen een protestbord. Voor ons is het een beetje het einde van de Ronde van Vlaanderen. De muur waar we ons hier nu op bevinden, die wordt uit het parcours geschrapt. Eén van de triestigste momenten die we nu kunnen meemaken op sportief gebied. Wat is er zo mooi aan deze berg? Ik denk dat deze berg vaak de finale heeft uitgemaakt van de Ronde van Vlaanderen. Als de mensen, de wielrenners, het plakkaat Gerasbergen zagen staan, dan wisten ze dat ze ongeveer nog een twintigtal kilometers te rijden hadden naar de eindwinst. Er zijn op de wereld eigenlijk maar drie muren die er echt toe doen, zeggen ze hier. De Berlijnse muur, de Chinese muur en de muur van Gerardsbergen. Een helling, 90 meter hoog, maar zo stijl, zo stijl dat die een muur mag heten. Bovenop een kampel, een toespraak van de burgemeester. Het doet ons ook hier al een deugd dat de echte wielerliefhebbers ook ver buiten Gerardsbergen en Nienhoven... Even verbogen zijn over het schrappen van de mooiste finale van de wereld. Men schrapt ons, alhoewel wij de parel zijn van de Vlaams Ardennen. De burgemeester van Gerardsbergen. De Haanse finale verhuisd naar Oudenaarde. En we willen dat protesteren, omdat wij vinden dat al gedurende meer dan 40 jaar de muur, de bosberg en de aankomst in, in, in Meerbeken een fantastische finale is die niet te evenaren is. En als wij het alleen op het sportieve houden, dan moet die hier blijven. Is Oudenaar er niet gewoon meer betaald? Uh, nee, het gaat alleen over VIP's. Maar wat bedoelt u, het gaat over VIP's? Wel, uh, VIP-arrangementen, die brengen zeer veel op. Hè. Uh, voor een uh, VIP-arrangement betaalt men al gauw uh, 250, 300, 350 euro. Daar blijft toch wel iets van over. De muur is vooral bekend als de beslissende helling van de Ronde van Vlaanderen. Maar de finish daarvan is volgend jaar voor het eerst in 40 jaar ergens anders. In Oudenaarden, ver van Gerardsbergen. Dat is beter voor het publiek. Meer plek voor VIP-tenten, zegt de organisatie. Meer ruimte bij de aankomst, betere uitstraling. En er is meer geld te verdienen natuurlijk. Rick van Walleghem van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Niks mis met, met de muur en Gerasbergen, wel mis met hun locatie. Die liggen gewoon echt te veel oostwaarts. Maar er wordt gezegd, de muur, dat is de scherpe rechter, wordt al veertig jaar bijna geëindigd. Dat kun je niet zomaar veranderen, want dat is de ronde van Vlaanderen de ronde van Vlaanderen niet meer. Wel, voor eerst, uh, dat zijn weer van die clichés, scherpe rechter. Ik heb het zelf nagekeken, de jongste dertig edities was de muur tien keer beslissend. Het is dus een belangrijke helling, één keer op drie beslissend, maar twee keer op drie niet. In Gerardsbergen wordt gezegd, het gaat de organisatie alleen maar om de VIP-tenten en het geld. In Gerardsberg waren er VIP-tenten, in Meerbeke ook waren er VIP-tenten. Dat maakt deel uit van uh, het moderne exploitatie van een wielerwetstijd. Dus daarover gaat het niet. Het gaat erom over uh, dat men uh, uh, denkt dat de Ronde van Vlaanderen uh, een publiek bezit is. Dat dat openbaar domein is uh, en geen privébedrijf. Maar men moet beseffen dat het een bedrijf is. Dat is een onderneming die heeft een resultaatrekening, een balans enzovoort. En op het einde van het jaar moet je daaruit geraken. Maar men denkt nu van de Ronde is van iedereen zeker niet aan de ziel gaan morrelen, anders krijg je homelus. En dat is wat er nu gebeurt. Een man met een racefiets in de hand loopt mee in de rouwstoet. Dat is bijna geen enkele klassieker, we komen het net nog te vertellen, waar zoveel volk staat van begin tot het einde, die zoveel succes heeft hier overal en een... Het blijft voor mij altijd een volkssport, wielrennen. En daar wil men nu een elitesport van maken. En we zijn niet ver meer af van ingangstickets en alleen maar VIP-toestanden. En drie ronden en voor ons is het over. De nieuwe Ronde van Vlaanderen, zonder de muur maar met extra VIP-tenten, wordt volgend jaar de eerste zondag van april gereden. Message klaar Stemmige muziek daar en het Vlaamse Geraardsbergen. Joris van Poppel was erbij. Linkse partijen in Frankrijk steken de vlag uit. Voor het eerst in meer dan 50 jaar hebben zij een meerderheid in de Senaat. En dat gebeurde na verkiezingen die voor veel Fransen uh, onduidelijk waren. Die ontgingen ze eigenlijk, want niet het volk stemt in de Senaatsverkiezing... maar afgevaardigden uit gemeenteraden en regionale besturen. Correspondent Ron Linker legt uit wat het belang is van de Senaat in Frankrijk. Nou, deze linkse meerderheid die kan het president Sarkozy behoorlijk lastig gaan maken de komende maanden. Ze kunnen bijvoorbeeld de invoering van allerlei wetten gaan vertragen. En vandaar ook dat de leider van de socialisten in de Senaat, Jean-Pierre Bell, spreekt van een historisch moment. De 25 septembre 2011 is een jour die de l'histoire. Pour Voor de eerste keer in de la van de Vède Republiek. De Senaat zal de alternatie Ja, opgetogen reacties dus in het linkse kamp. President Sarkozy die behoudt uh, een meerderheid in de Assemblée, zeg maar de Tweede Kamer. Maar je kunt je misschien nog wel herinneren dat hij graag uh, begrotingsdiscipline wilde opnemen in de grondwet. Hè, de zogenaamde règle d'or. Nou, zo'n grondwetswijziging, dat kan hij waarschijnlijk vergeten met een linkse meerderheid in de Senaat. Ja, de verkiezingen komen eraan, Ron. Hoe historisch is dit moment echt? Ik denk dat het wel historisch is. Het is niet eerder voorgekomen in de moderne geschiedenis van Frankrijk. Zo'n linkse meerderheid in de Senaat. En heel zachtjes beginnen de linkse partijen al te dromen van wat ze hier noemen de hat-trick. Zoals je weet worden over zeven maanden dus die verkiezingen hier gehouden. Dan voor de Assemblée en voor het presidentschap. Nou, als de huidige trend zich voortzet... dan kunnen ze een linkse meerderheid krijgen in beide kamers. En een socialistische president. Nou, dat is echt nog nooit voorgekomen. De laatste socialistische president was François Mitterrand... Het is ook alweer 16 jaar geleden. Dus socialisten die hopen dat de huidige trend zich zal voortzetten. Hmm, hoe reageren de rechtse partijen? Uh, voelt Sarkozy al nattigheid? Ja, nou, van tevoren hoopten ze uh, het verlies te kunnen beperken. Dus dat ze nog wel een meerderheid over zouden houden in de Senaat. Dat is dus niet gelukt. Is ook de conclusie van de leider van uh, de regeringspartij UMP in de Senaat. De poussée de l'opposition is reëel. En plus ample que ik had estimeren. Mais nous avons dû aussi mener une campagne difficile sur fond de crise économique et financière. Girard Larcher, die wijt het dus vooral aan de economische crisis, is voor een deel waar. Hoge werkloosheid. bijvoorbeeld doet de regerende partij geen goed. Maar binnen de UMP, de regeringspartij van Sarkozy, wordt ook al gesproken over verdeeldheid. Uh, er wordt openlijk getwijfeld aan president Sarkozy, die de belabberd staat in de peilingen. Uh, kijk naar vorige verkiezingen. 2008, 2010 werden ook al verloren. Dus is er maar één oplossing. De partij moet de rijen gaan sluiten de komende maanden. Want ja, ze hebben nog zeven maanden de tijd om het electorale tijd te gaan keren. Nou, het is in ieder geval een slecht nieuws voor Sarkozy. Heeft mm. hij zelf al gereageerd? Nee, hij heeft zelf niet gereageerd. Dat was een beetje gek eigenlijk. Want normaal gesproken volgt hij de verkiezingen uh, met zijn ministers uh, uh, uh, gewoon voor de buis. Maar nu zat hij thuis. Heeft er geen reden voor gegeven. Maar heel misschien zeggen ze hier heeft het wel te maken met Carla Bruni. Want die is hoogzwanger. Dus misschien is hij daarom wel thuis gebleven. Want ze kan ieder moment bevallen. En als Rondlinker in Parijs daar nieuws over heeft. Nou. Dan hoort u dat ook gelijk op Radio 1. Misschien We wel bij jou, Sven. Goedemorgen. zou zomaar kunnen. Goedemorgen, Lara. Ai, wat heb je verder? De Rabobank sloeg dit weekend een uh, groot alarm op de IMF-top in Washington... over de voedselmarkt. De voedselproductie kan de groeiende wereldbevolking niet bijbenen. En de <coughs> grondstofprijzen pardon, schommelen te veel. Net geland op Schiphol en nu op de ontafel de landbouw econoom die verantwoordelijk is voor de pleidooi bij dat IMF van de Rabobank. Italiaanse dertigers en zelfs veertigers zijn hun ouderlijk huis niet uit te branden. <coughs> en er zijn nu dus ouders die hun 41-jarige zoon via de rechter proberen de huis uit te krijgen. En er is een 3D-printer die bloedvaten kan maken. Ja, echt waar, medische doorbraak. Zometeen in Goedemorgen, Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Daar is hij weer, door Ad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. VVD en PVDA komen met een wetsvoorstel om de berekening van kinderalimentatie eerlijker en eenvoudiger te maken. In 70% van alle echtscheidingen ontstaan nu problemen doordat de berekening ingewikkeld is. Bovendien is de huidige methode volgens VVD en PvdA uit de tijd. De twee partijen hebben een computerprogramma laten ontwerpen... waarbij de ouders eenvoudig zelf de verdeling van de lasten kunnen berekenen. In Nairobi is de Keniaanse Nobelprijswinnares Wangari Maathai overleden. Wangari Maathai was de oprichter van de Green Belt Movement... een organisatie die zich richt op verantwoorde landbouw en op vrouwenrechten. In 2004 kreeg Maathai de Nobelprijs voor de vrede. Wangari Maathai, ze was 71. En de vuurwapens die een man uit Leiden gisteren als vermist had aangegeven... zijn weer terecht. De man van 58 dacht dat hij een tas met twee vuistvuurwapens... op het dak van zijn auto had laten staan toen hij naar de schietclub was gereden. Later bleek dat hij zich had vergist. Hij had de tas niet op zijn auto gezet, maar in de auto van zijn dochter gelegd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de keersinformatie. Dat is toch een goede start over van de ochtendspits. Bijzonder de A9, ook maar richting Amstelveen. Knopend Raasdorp nog 3 kilometer. Een ongeluk op de ring van Amsterdam. De A10 tussen de afrit IJmuiden en Sloten staat 4 kilometer. Richting Knopend Nieuwe meer zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 van Gorkem naar Rotterdam. 3 kilometer bij het knopend Ridderkerk. Dat is de nasleep van een aanrijding. Het gaat nog altijd niet snel op de A28 Zwolle-Utrecht. 9 kilometer tussen Nijkerk en Leusden-Zuid. En de wegafsluiting van de N270 Helmond-Deurne. Na een ongeluk is de weg in beide richtingen dicht tussen Helmond en Deurne. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Schommelende grondstofprijzen zorgen voor veel onrust op de voedselmarkt. De Rabobank slaat alarm op de IMF-top. Italiaanse volwassen kinderen zijn hun ouderlijk huis niet uit te branden. Wel of niet reanimeren naar hartfalen. Daar is nog veel onduidelijkheid over en het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is bijna twee over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Schravenland. Ja, daar duik ik straks het bos in met boswachter Huip Langemaat... die gek is op paddenstoelen, maar niet op paddenstoelenplukkers. Nee, die zijn inderdaad niet welkom. Zometeen horen we waarom niet. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De voedselmarkt is nog zeker tien jaar onrustig. De voedselproductie kan niet op tegen de groeiende wereldbevolking... en de prijzen van grondstoffen stijgen en schommelen sterk. De Rabobank sloeg daarover alarm op de IMF-top in Washington. Karel van der Hamsvoort is hoofd food- en agribusiness... research and advisory van de Rabobank, een hele mond vol. Maar dat mag ook wel, want u bent net terug uit Amerika... en u hebt daar dat pleidooi gehouden bij die IMF-top. Goedemorgen. Goedemorgen. Er staat de hele wereld in brand, financieel gezien. Iedereen heeft het over Griekenland en over de dalende euro. En dan komen jullie met een pleidooi over... Voedselprijzen. Ja, waarom? Ja, kijk, de financiële crisis doorbaneert natuurlijk de voorpagina's van de kranten, heel begrijpelijk. Ja. Maar als de financiële crisis voorbij is, dan hebben we nog steeds de voedselproblematiek ja. en de schaarse grondstoffen. Dus uh, dat, uh, dat blijft. Hoe groot is het probleem? Het probleem is behoorlijk groot. En uh, om er even kort een toelichting op, uh, op te geven, we hebben jarenlang uh, op de wereldmarkt van graan- en oliezaad een overaanbod uh, gekend. Um, dat heeft ook geleid tot lage reële prijzen voor de boeren. Ja. En sinds de eeuwwisseling is eigenlijk door een enorme groeispurt in de Aziatische landen, China, India, Indonesië en in Brazilië. Dus we hebben het zowel over economische groei als bevolkingsgroei. Ja. Is er een groep mensen ontstaan die meer inkomen kregen en zich daardoor meer vlees en zuivelproducten kunnen permitteren. Ja. En als je meer vlees gaat eten, ja. heb je dus vanwege het veevoer heb je dus meer graan en oliezaden nodig. Dat leidt tot een enorme versnelling. Want 1 kilogram biefstuk heb je tot 10 kilogram veevoer nodig. Ja. En dat heeft eigenlijk in een heel rap tempo... sinds de eeuwwisseling de voorraden uitgeput. En dat heeft vervolgens geleid tot die prijspiek in 2008... En dat heeft ook geleid tot enorme prijsfluctuaties. Want ja. een kenmerk van een krappe markt... is dat uh, die heel gevoelig wordt voor misoogsten. Dus als er ergens een misoogst is... of bijvoorbeeld Poetin, die zijn grenzen vorig jaar dichtgooide... dan leidt dat enorme prijsfluctuaties op die markt... en dus risico's voor de bedrijven. Ja, U had het zelf al over 2008. Dat was in het hart van de financiële crisis. Toen kwam ook die voedselcrisis opeens ja. op. Zeker omdat mensen die bijvoorbeeld mais verbouwen... dat opeens voor biobrandstof gingen doen. Eh, waardoor de voedselprijzen nog meer onder druk kwamen te staan. En dus ook de voedselvoorziening... Daarna was het even stil. Is het erger geworden dan toen? Nee, het is niet erger geworden, maar het is een blijvend fenomeen. En ik denk dat dat iets is waar veel mensen zich in vergissen. Dat merken we ook met de uh, mensen ook uit de voeten, Aki Keten, ja. uh, Landen, maar ook bedrijven waar wij mee praten als klanten, onze ja. klanten van de bank. Ja. Uh, waarom is het een blijvend fenomeen? Mensen dachten dat het een tijdelijke bubbel was... die ook weer af zou zwakken, zoals na 2008 even is gebeurd. Produceren we gewoon wat bijna problemen. Ja, precies. Voor. Alleen de fundamentele drijvers, zoals we dat noemen... vraag en aanbod, zijn namelijk niet veranderd. De groei in die Aziatische landen, economische en bevolkingsgroei... zet zich gewoon door. Ja. Um, nu herbergen deze landen al 42% van de wereldbevolking. Wij ja. verwachten China, India, India Indonesië, Brazilië. Zijn dat, zijn dat ook met name met de erbij. landen waar ze hun eigen bevolking dan niet meer kunnen voeden? Ja, dat is een groot probleem. Dus daar gaat de groei van de vraag naar plaatsvinden. Terwijl deze landen niet de resources hebben, zoals wij dat noemen, water en grond om het voedsel te produceren. Dus dat zal elders in de wereld moeten gebeuren. Dus dan okay. krijg je de situatie dat de nieuwe rijken van de wereld sterven van de honger? Ja, als we, als we niet wat doen, inderdaad, dan zou dat kunnen gebeuren. Ja. Ja. Of er komt natuurlijk een enorme agrarische handel op, uh, op gang. Ja, dat is maar, nog eens een paradox. Ik je even voorbeeld te geven ja. van China, als dat mag, uh, om dat toch even te typeren. China is uh, bezig om zijn eigen varkensvleesproductie, dus daar zelfvoorzienend in te worden. Heeft niet het veevoer om, uh, om, dat te, om die varkens te voeden. En importeert nu op dit moment, 2010, 2011, 57 miljoen ton soja. En dat is 60% van de wereldimport van soja. En 63% van de totale productie van de Verenigde Staten... om even wat gevoel te geven voor verhoudingen. En dat gaat naar de varkens in China? En dat gaat naar de varkens in China. Dus niet naar de mensen? Nee, dat gaat om de varkens te voeren... en vervolgens vleesproductie te realiseren... die dus naar de mensen in China gaat. Ja. goed. U, bent bij, u werkt bij een bank. Ja. Waarom trekt een bank aan de bel over voedsel? Nou... Op de eerste plaats, zijn zijn de leidende voedsel- en agribank. En een van de dingen die wij doen naar onze klanten is niet alleen financiële dienstverlening. maar dus ook onderzoek wereldwijd over onderwerpen die dus relevant zijn voor onze klanten. Ja. Dat is één, daar adviseren we onze klanten over. Maar ja. twee, wij zijn natuurlijk een coöperatieve bank. En het gaat niet alleen om de financiële dienstverlening. Het gaat ook om de wereldvoedselproblematiek. Daar hebben wij een verantwoordelijkheid in, dat voelen we ook zo. En we ja. willen ook graag en duurzaamheid. En maatschappelijk, verantwoord maatschappelijk verantwoord ondernemen van de ouderwetse boerenleenbank. Ja, en daar past het bij. Ja, goed. Hoe werd er gereageerd eigenlijk op uw waarschuwing, daar in Washington, um, bij, de, die, bij de wereldtop van dat IMF? Nou, deels uh, uh, verrast uh, om een paar redenen. Sommige mensen hebben het wel heel goed op het netvlieg staan, maar verrast om twee redenen. Eén, dat mensen, niet alle mensen verwachten dat dit nog tien jaar voortduurt. En maar een uh, tweede, dat is nog een grotere uh, uh, verrassing zou ik willen zeggen, is de periode daarna. Want ook dat hebben we in het rapport gezet, wat we daar dus over overhandigd hebben. Je ziet de komende tien jaar dat bedrijven in de grote bedrijven... in de waardeketen, dus de Cargills, de Unilever, de Nestle's van deze wereld... en landen, zijn nu bezig vanwege die krappe markten... om hun toegang tot die grondstoffen veilig te stellen, hun ja. toeleveranties. Ja. En um, dat, dat zal de komende tien jaar zodat de markt domineren. Maar daarna komt pas het werkelijke probleem. Want dit gaat over hoe verdelen we op dit moment... de huidige koek van de grondstoffen, wie heeft daar toegang toe? Um, maar daarna, over tien jaar, hebben we een heel ander probleem hoe kunnen we namelijk die koek verdubbelen? Om de, dat is namelijk nodig om de wereldbevolking te voeden in 2050... met de helft vermoedelijk van de resources, land, water, mineralen. En dan is de vraag, kan de wereld dat überhaupt aan? Inderdaad. En dat is dus de tweede alarmbel die wij deden luiden... In, bij de IMF Wereldbank ontmoeting. En dat hebben niet veel mensen zich gerealiseerd... dat, dat er nog een veel grotere uitdaging aankomt dan ja. de uitdaging die we nu hebben. En dan moet het ook nog allemaal maatschappelijk verantwoord en ecologisch. Want dat zijn de nieuwe toverformules ook in het bedrijfsleven aan het worden. Ja, terecht. En uh, het is ook maar op één manier mogelijk. Het is maar alleen mogelijk als we het op een duurzame manier doen. Want anders kunnen we natuurlijk de hulpbron niet in stand houden. Dat is één. En twee, het zal dus een enorme investeringen vergen in technologie. Technologische ontwikkeling om productiviteitsgroei te realiseren. Andere plantvarieteiten. Maar dat staat dan al heel snel op uh, gespannen voet met duurzaamheid. Nee, dat staat juist niet op gespannen voet met duurzaamheid. Dat moet je eens even uitleggen dan. Nou, duurzaamheid gaat er natuurlijk om dat je op een verantwoorde manier uh, met je hulpbronnen omgaat. Als je met nieuwe technologieën uh, je productiviteit kunt verhogen, maar ook afval kunt opvangen, weer opnieuw in het systeem kunt stoppen. om daar weer goede goederen van te produceren. dan staat dat op geen enkele manier daarmee op gespannen voet. Nee, goed. Uh, is het niet gewoon zo dat de wereld veel te veel mensen heeft? En met name in China en in die nieuwe opkomende economieën? Um, nee, dat denk ik niet. Uh, de wetenschap is het met elkaar eens dat wij in principe twee keer de wereldbevolking van 2050... Dus dan hebben we het over 18 miljard mensen, hè? we hebben zeggen 9 miljard, maar twee keer 18 miljard mensen... kunnen voeden met een Europees dieet in potentie, dat we dat kunnen... mits we natuurlijk de juiste maatregelen nemen. En dat betekent onder andere handelsliberalisatie zullen we moeten stimuleren... om het voedsel daar te produceren waar het het, ja. het meest efficiënt kan. Ja. Maar ook investeren in nieuwe technologieën, samenwerking in de keten, weer aandacht voor de boeren... Ja? Ja. Maar goed, dan is de vraag of die Chinezen daarin meegaan. Want als die, eh, ik geloof dat die 7 of 8 procent economische groei hebben nog per jaar, ieder jaar, eh, die kopen gewoon de hele handel op en die denken, ja, kan mij het schelen. Ja. Nou, lange termijn is dat ook voor hun geen houdbare optie. Eh, reden is dat ze zelf dus 22 procent van de wereldbevolking herbergen, maar maar 7 procent van het areaal hebben. Want van die 7 maar 13 landbouwareaal Waarvan ook nog een groot gedeelte uh, ja, niet meer van hoge kwaliteit. Dus toch allerlei uh, vervuilingszaken. Ja. Dus dat betekent, zij worden heel erg afhankelijk van de gronden en resources elders op de wereld. Als ook zij niet mede investeren in duurzaamheid, ja. krijgen ook zij op lange termijn een probleem. Maar dat vraagt bijna allemaal een soort van veiligheidsraad op het gebied van voedsel. Dit is absoluut, uh, om dit probleem op te lossen... heb je een multi-stakeholder-aanpak, zoals het zo mooi heet. Dat betekent alle partijen in de keten, dus de bedrijven in de keten... overheden, kennisinstellingen, zullen echt met elkaar samen moeten werken... Ja. om dit te redden. Het goede, het is geen doemscenario, we kunnen dit redden, we kunnen dit aan. Maar daarom luiden ook wij nu de alarmbel, omdat we nu alvast na moeten gaan denken hoe dat we dat probleem gaan oplossen. Goed, u bent Nederlander en Europeaan. Tot slot, wat verwacht u van het Nederlandse kabinet en van de Europese Commissie... waar landbouw altijd leidt tot gesodemieter? <lacht> ik en zo is het toch? Vond, nou, Nederland heeft altijd haar rol hierin genomen. Nederland loopt voorop met technologieën. Dus kan op deze manier een uitstrekende bijdrage leveren aan de wereldvoedselproblematiek. De Wageningen Universiteit moet aan de bak. Nog meer dan zal doen. Wageningen Universiteit, maar ook uh, onze agrarische ondernemers en ook wij als Rabobank. Ook een klant van u trouwens, die Wageningen Universiteit? Natuurlijk. Dat dacht ik al. Ik dank u zeer voor uw komst. En uh, naar bed nu of meteen door naar kantoor? Nee, we gaan meteen door. Sterkte. Ja, dank Hartelijk dank. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een Engelse heteroman is na een beroerte homoseksueel geworden. Het is bekend dat mensen die een beroerte krijgen vaak gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen vertonen. Maar kan door een beroerte ook je seksuele voorkeur veranderen? Professor Dr. Henry Weinstein is neuroloog en heeft dus het antwoord. Het antwoord is dat veel persoonlijkheidsveranderingen en gedragsveranderingen na een beroerte kunnen ontstaan maar dat het feit dat je wel of niet je seksuele voorkeur verandert... al in jou aanwezig geweest moet zijn voordat het naar voren zou kunnen komen. De seksuele voorkeur kan over het algemeen niet veranderen door een beroerte. Dat was het antwoord van professor Dr. Henry Weinstein. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Schravenland. Vogeltjes, natuur en paddenstoelen met Marcel Dekker. Ja, die een fijne wandeling aan het maken is met Huip Langemaat, boswachter van natuurmonumenten... die beheerder van dit stuk bos is bij uh, Hilversum. Nou is hij even weggelopen, omdat hij uh, op zoek is naar het onderwerp van uh, deze bijdrage, de paddenstoel. Ja, geloof, Hè? Het kost even enige tijd, meneer Langemaat. Waar zitten we hier naar te kijken? Ja, het zijn bundelswammen, niet... Uh... Niet het onderwerp eigenlijk. Want... Nee, zo... Niet eetbaar? Die zijn niet zo eetbaar, nee. nee want het, het gaat over eetbare paddenstoelen. Eigenlijk een beetje te vroeg, hè? heb ik begrepen. Het is nog een beetje te warm. Ja. Als het, het moet een graadje of uh, 10, 12, 13 worden en een beetje regen... dan uh, komen ze uit de grond. Ja. En hoe lang gaat het nog duren? Is dat uh, meestal een vaste tijd? Oktober? Nee, is heel verschillend. Vorig jaar was het al heel vroeg. In, uh, in augustus al. Het werd al koud en uh, nat. En... Maar nu nog niet? Nee, nog geen paddenstoel gezien, zo wat. En daar bent u misschien een klein beetje bij mee, want als ze uit de grond uh, steken, al die eetbare paddenstoelen, dan wordt het voor u extra druk. Hè? Hoe zit dat? Ja, Er zijn uh, mensen uit de buurt hier uh, die zien dat uh, als een lekkere delicatesse. En niet alleen uh, gewoon, een, uh, gewoon maar iemand die er een paar plukt uh, voor een herfstbakje of voor een pannetje soep. Nou, ze komen hier met, uh, met grote getalen vuilende zakken vol weghalen. En, oh, ja, om wat hebben we het dan? Wat voor paddenstoelen? Uh, brood, uh, kanterellen, hoestenzwammen. Dat soort uh, lekkere dingen. Maar u bent boswachter. U hoort dat wel eigenlijk tegen te houden, toch? Ja, maar we zijn maar met z'n tweeën op een paar duizend hectare. En u uh, moet net op het juiste moment ergens zijn. Ja. Dat valt soms niet mee. Want worden ze bedreigd eigenlijk, die, die paddenstoelen? Is dat de reden waarom u er zo tegen bent, dat die hier weggehaald worden? Nee, echt bedreigd worden ze niet. Maar uh, Natuurmonument uh, probeert uh, zoveel mogelijk paddenstoelen in een terrein te krijgen... Ja, ze horen er gewoon bij. En wij passen ons beheer er ook op aan. We laten doodhout liggen. We maaien bermen uh, op bepaalde tijden. En we zorgen dat er wel mogelijk paddenstoelen zijn. En dan is het heel vervelend uh, dat ze in één keer weer verdwenen zijn... door mensen uh, die ze graag mee naar huis nemen. Ja, want je moet er ook een beetje van kunnen genieten eigenlijk. naar kunnen kijken. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dan komen mensen van heind naar verre. hier naar de buitenplaatsen ze staan erom bekend uh, om een paddenstoel rijkdom. En dan komen ze hier in de staat en niks meer. Ze zijn wel erg lekker, hè? Ze zijn heerlijk. Ja, u eet ze zelf ook? Uh, ja, maar nooit uh, wild geplukt. Ik durf het nee, niet. echt niet? Nee. Ik loop er niks van. Nee, echt niet. Nee. Wat, wat doet u er... Nee, ik durf het niet zo goed. Er zijn zoveel soorten paddenstoelen en ik heb er eigenlijk, eigenlijk niet genoeg verstand van. Zelfs als, als, als boswachter niet. Nee, want... Laat dat wel duidelijk zijn, je kan je ook flink vergissen zo af en toe, hè? Ja, er zijn paddenstoelen die uh, lijken heel erg op elkaar. Als je de verkeerde hebt, dan word je op zijn minst ernstig ziek. Ja. Nou, u wil niet dat mensen hier met karren, vrachten uh, het bos verlaten. Um, wat doet u daartegen? Uh, we proberen zowel mogelijk te surveilleren in, uh, in, de, in de paddenstoelentijd. We hebben ook uh, bordjes opgehangen, briefjes opgehangen bij de ingang van de terreinen. Om mensen te vragen, ons te bellen als ze wat zien. Uh, mensen op grote schaal paddenstoelen meenemen. Want als we met karavagten hier het bos verlaten, wat hangt er dan boven hun hoofd als u steeg komt? Uh, ja, het is lastig geregeld in de wet paddenstoelen. Uh, ze zijn, Mag wel hè? Ze zijn niet beschermd in principe. Uh, wij hebben daar... Uh, ...met het Openbaar Ministerie over uh, onderhandeld ooit... ...en omdat we ons beheer uh, juist gericht is op paddenstoelen... ...zegt de uh, officier van justitie... ...nou, dat is jullie eigendom... ...dus als je er veel mee neemt, is het gewoon diefstal. Ja, de beheerder bepaalt. De beheerder bepaalt. We hebben ook op de be bebording staan... Uh, ...dat uh, iets plukken of meenemen niet is toegestaan... dat hebben we speciaal voor de paddenstoelen gedaan. Ja. Ons maakt het natuurlijk niet uit als iemand bramen plukt of zo... ...of uh, tamakastanjes meeneemt. Maar we hebben speciaal voor de paddenstoelen dat erop gezet. Ja, verwacht goed fatsoen... Maar dat hebben ze nog niet getoond. Ja, goed fatsoen. Het is ook vaak niet weten. Er zijn ook veel mensen uit, uh, uit Oost-Europa die, uh, die hier komen. En ja, daar zit het gewoon in de cultuur. Ja, want is dat uh, de laatste jaren een plaag, als je dat zo mag zeggen? Dat mensen uit Oost-Europa de bossen afstruinen naar paddenstoelen? Want doen Nederlanders het? Nederlanders doen het ook. <laughs> ja. Het voorbeeld van de dames uit uh, Amsterdam. Dat waren gewoon Nederlandse dames in nette kleertjes. En, uh, ze konden zo gooise dames zijn. <laughs> Kijken, bewonderen, niet aanzitten, dat is de boodschap van de Maat. Inderdaad. Geniet er vooral van. Kom deze kant op om te kijken als ze er zijn. En uh, het is prachtig. Dankjewel. Vanuit Schuiverland was dat Marcel Dekker. Straks Italiaanse volwassen kinderen blijven veel te lang bij hun ouders plakken. eerst. Three, two, one, go. Deze dag. 1960. U hoort de stem van Fidel Castro, toen president van Cuba, deze dag in 1960, 26 september dus, hield hij tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de langste speech al daar ooit. Vier uur en 29 minuten. retorica deskundige Jaap de Jong over die langste speech. We gaan terug naar 1960. De New York. The assembly continues its course with Fidel Castro Cuba. half eerste regel van die allerlangste toespraak is in het Engels Although we have earned a name for talking at length, do not worry. Dus ja, ik ben berucht om een lange toespraak. Maak je geen zorgen. Ik zal het allerbeste doen wat ik kan om het kort te houden. En, en daarna gaat hij 4,5 uur aan de gang. Dus het is wel komisch dat hij... Met zo'n uh, waarschuwing begint, en terwijl hij zich er niet aan houdt. Castro devotes 26 minuten tot een tirade tegen zijn alleged mistreatment door de city van New York. En hij begon ook met uh, ja, nogal overtuigend te laten zien dat Amerika uh, het hem en zijn delegatie van Cubanen in New York, uh, de stad waar de Verenigde Naties natuurlijk bij elkaar komen, het heel moeilijk hebben gemaakt. Dus ze kregen eerst geen hotel en ze werden dwars gezeten, ze konden niet uh, ja, contact maken met mensen die uh, contact met hem wilden hebben. Dus uh, dat bracht hij nog op tranentrekkend. En dat had ook veel succes bij allerlei uh, gedelegeerden. Die vonden dat inderdaad te onterecht. Dat uh, de Verenigde Staten zo slechte gastheer waren voor deze bezoekers van de Verenigde Staten. Then follows a full-scale attack on United States colonialism aimed at the newly admitted African states. A delighted Khrushchev pays flatteringly close attention, though many others present were observed taking a turn in the corridors as the hours wore on. The incredible indictment came as a shock to many, but it was just one voice in the red propaganda chorus mustered for what may be the most fateful session of the United Nations to date. Yes, sir. Hij beschrijft in zijn toespraak ook hoe die uh, in de ogen van de wereld steeds communistischer wordt. En dan zegt hij, uh, ik was toen nog niet vuurrood, maar een beetje uh, roze. En hij kan overigens wel heel kort spreken, want hij heeft uh, later nog een keer uh, een toespraak in de Verenigde Naties gehouden. En uh, toen stond hij echt op tijdsrandzoen. Dat wist iedereen van tevoren, dus de spanning was hoe lang zal hij het nu gaan doen. En uh, hij begon te spreken en de eerste daad was om zijn zakdoek over het lampje te hangen uh, wat aangeeft dat zijn tijd op is. Met uh, andere woorden van, ja mensen, ik ga me er toch helemaal niet aan houden. Uh, iedereen moest enorm lachen. Daarna heeft hij toch perfect getimed uh, zijn boodschap uh, in een paar minuten gehouden. Er zijn ook nog allerlei andere sprekers. Bijvoorbeeld Louis Collet. Uh, dat is een, um, een Fransman. Uh, die heeft uh, een aantal jaar geleden een toespraak van 124 uur gehouden. Hij heeft uh, over de Catalaanse cultuur en uh, over Salvador Dali, zijn kunstwerken, uh, ja, dagen gesproken. echt onvoorstelbaar. Op het station van Perpignan heeft hij uh, onder grote belangstelling ja, gebabbeld. En een stuk uit een eigen boek van hem over die kunstenaar voorgedragen. En ja, uh, de Catalaanse taal en cultuur aangeprezen. De speech van Fidel Castro, deze dag, in 1960. een een van my cloud again. Leave met Wonder Woman. Het is zeven minuten voor tien. We gaan naar Italië waar de ouders een advocaat in, ar in de armen hebben genomen om hun 41-jarige zoon uit huis te krijgen. Kinderen blijven in Italië vaak tot hun dertigste of nog ouder in het ouderlijk huis plakken. En deze ouders, die hebben er dus schoon genoeg van, willen hun kind de deur uit hebben. Het Sedek, correspondent in Italië. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je die ouders niet helpen? Nou ja, die advocaat dus wel. Uh, als zij kunnen bewijzen dat hun zoon economisch zelfstandig is, dan hebben ze het recht om hem uh, de deur te wijzen. Uh, helaas geldt dat in de meeste gevallen niet zo. Zijn die, uh, die kinderen, die oudere jongeren, zijn die dus niet economisch zelfstandig en dan hebben ze geen, uh, geen recht, want dan zijn ze verplicht volgens de Italiaanse wet om, uh, om ze thuis te houden. Echt waar? Ja, en dat is het probleem uiteraard. Het is ja. dus, dit is een heel speciaal geval natuurlijk. In dit geval gaat het over een 41-jarige man. Een ambtenaar die een vaste baan heeft bij, uh, bij de regio van Venetië. Dus die man is echt wel economisch zelfstandig. En wat dat betreft, als het tot een rechtszaak komt, winnen de ouders wel. Ja. De advocaten zeggen meestal komt het niet tot een rechtszaak. Het is niet de eerste keer dat ze dit soort zaken onder handen nemen. Ja. Uh, een paar dreigbrieven van de advocaat is meestal wel voldoende... om de oudere jongeren te doen inzien dat het toch echt wel is tijd is om, euh, om ergens anders te gaan wonen. Nou heb ik Nederlandse vrouwen die wel eens wat met Italiaanse mannen te maken hebben gehad zal ik maar zeggen. Altijd mm -hmm. horen klagen dat het baby's zijn. Is dat ook de achterliggende gedachte dat ze zo lang thuis blijven wonen? Dat speelt een beetje mee, dat is de cultuur natuurlijk. De, de Italiaanse mama die, uh, die zal, uh, hun die zal haar kinderen nooit zelfstandig opvoeden in de zin van ze hoeven thuis niks te doen. Uh, dus uh, zelfs een zoon van 40 zal altijd zijn bed opgemaakt aantreffen, zijn kamer uh, schoongepoetst en zijn eten op tafel. Er hoeft niks uh, gedaan te worden thuis Maar dat wil je toch doen? helemaal niet meer als je 41 bent, zou je zeggen? Nou ja, sommigen dus wel. Die als, die zo, ja, als ze dat gewend zijn, als ze zo zijn opgevoed... dan is het misschien ook wel lekker makkelijk. Want het salaris dat steek je dus in je eigen zak. Ja. Ik moet zeggen dat voor veel mensen uh, geldt ook... dat de ouders zeggen, blijf maar als je, een als je al een baan vindt hier in Italië... blijf maar nog een paar jaar thuis wonen. Dan kun je lekker sparen, zodat je een huis kunt kopen. He, Italianen zijn natuurlijk allemaal eigen huisbezit gesloten, Bijna 80% ja, eigen huis Ja, zonder hypotheekrente aftrekken overigens. Je moet daar een deel van de, de aankoopsom meenemen zelf. Ja, hè? en je moet ook... Uh, bij de aankoop van huizen meestal uh, in cash een, uh, een flink bedrag betalen... voordat ja. je een huis kunt kopen. Dus dat geld is ook wel nodig. Dus dat is ook vaak voor uh, jongeren die wel werken ook nog een reden... om toch nog langer thuis, uh, thuis te blijven wonen. Ja. Maar goed, die ouders die worden dus door de wet gedwongen... om die kinderen dan maar binnen de deur te houden. Ja, als ze economisch niet zelfstandig zijn. En daar zit, ja, daar zit hem natuurlijk het probleem. Want laten we wel wezen... 92% van de thuiswonende jeugd wil liever wel zelfstandig gaan wonen, ja. maar het lukt ze niet. Dat is het probleem. Jeugdwerkloosheid is enorm hoog, bijna 30% voor de jongeren onder de 25 jaar. Uh, tussen de 25 en de 35 jaar is het 35% zelfs. Ze kunnen het niet betalen, dat is het probleem. Ze hebben geen vaste baan, ze hebben dus losse baantjes, drie maanden contracten, zes maanden contracten. Daar kun je niks mee, zeker niet als je een huis wilt kopen. En nee. huurhuizen zijn schaars en duur juist. Goed, er is wel een oplossing die nu uh, uh, vaak wordt bedacht. Dat is één groot familiehuis, hè, zodat uh, de, de opa's en oma's, ik maar zeggen, of de ouders van die inmiddels groot geworden kinderen, nogal groot geworden kinderen, uh, ook meteen verzorging hebben aan huis, zal ik maar zeggen. Ja, dat is de klassieke Italiaanse stijl van, hè, het is geen verzorging staat hier in Italië, maar de familie, dat is het sociale netwerk. Dat zie je in, uh, in de dorpen zeker, en bijvoorbeeld in de grote steden ook wel een beetje aan de, aan de, aan de buitenrand. Uh, mensen die, en daar drijven die jongeren dan op. Die drijven op het salaris van hun ouders. En op het pensioen van hun grootouders. Want die hebben het nog wel wat beter gehad dan zij. Ja. En dus hebben ze een huis. En als opa en oma eenmaal overleden zijn, hebben zij dus ook een huis. Dus als ze daarop wachten, dan kan dat wiel gewoon weer doordraaien. Zoals ze hier in Italië zeggen. Juist. Het Wieg Vanuit Rome. Dank je zeer. Straks, dames en heren. Doorbraak in de medische wetenschap. Bloedvaten zijn na te maken met een 3D-printer. Na het nieuws met Dorot Megens. Tot zo. Politiek is zeg maar wrijving. En ik denk dat er nog veel meer druk moet komen om die politiek in beweging te krijgen. Prem Radakensjoen op weg naar het nieuws. Ja, maar uit wrijving ontstaat glans. Op zoek naar de bron. Het gekke is dat Europa gaat pas goed werken wanneer er een enorme crisis is. De wereld op uw stoep. Normaal heb je van die betere teksten. Nu is het echt zo'n gezeur van je. Het kost alleen maar geld, Prem. Straks van half elf tot elf. Omdat u kunt ervaren dat onze problemen ook mondiale problemen zijn.